8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal... een reportage over de polivinario. En FNV-voorman Ton Heerts over salarisverlagingen. En daarover hoort u ook al meer in het journaal. Dit is Dorot Megens. Van de werkgevers in Nederland heeft 4% dit jaar aan het personeel gevraagd... om salaris in te leveren. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau Berenschot... en salarisverwerker ADP is een trend die volgens de onderzoekers al een paar jaar gaande is. De meeste loonoffers werden gevraagd in de bouw. En ook vragen steeds meer Nederlandse bedrijven aan hun werknemers... om een lagere functie te bekleden, zegt onderzoeker van de SPEC. 28% van de, van de bedrijven, dus ruim een kwart, is er sprake van demotie. He, dus worden mensen teruggezet in, in functie. Nou, dat hoeft niet altijd, in alle tijden ook direct gepaard te gaan... met het inleveren van het salaris. Het kan ook zo zijn dat het perspectief stopgezet stop wordt. Dat je bevroren wordt op een bepaald salaris. En ook wordt door werkgevers gesnoeid in financiële extra's... zoals reiskostenvergoedingen en verlofregelingen. De curatoren van het failliete Owat hebben voor twee onderdelen van het bedrijf overnamekandidaten gevonden. Het OAT busbedrijf wordt overgenomen door de voormalige directeur... die wordt ondersteund door een nog onbekende investeerder. Daarnaast komt SRC Cultuurvakanties weer in handen van de oprichter... die zijn bedrijf in 2002 aan Owat had verkocht. De curatoren hebben goede hoop dat ook andere delen van het bedrijf worden overgenomen. Alle onderdelen van de, van de Owat groep daar zijn op dit moment besprekingen gaande... met partijen die eventueel bereid zijn om uh, dat, die onderdelen over te nemen. Dus dat zit in verschillende fasen van onderhandeling eigenlijk.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 De piloten wisten het toestel veilig aan de grond te krijgen. Daarna moest iedereen er via opblaasbare glijbanen uit. De aanslag op een schoolcampus in het noordoosten van Nigeria... heeft aan zeker 40 studenten het leven gekost. Dat heeft de directeur van een lokaal ziekenhuis gezegd. Gewapende mannen bestormden gisternacht een slaapzaal en openden het vuur. Ook werden er schoolgebouwen in brand gestoken. De aanslag is vrijwel zeker het werk van de islamitische terreurbeweging Boko Haram.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 Ja, maar dat is pas later. We gaan er nu. Jolande van der Velde. hoe is het op de weg? Uh, het wordt wat drukker hier en daar gaat het ook fout. Onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blaakem en Eembrugge 6 kilometer na een aanrijding. Groter probleem wordt denk ik de A27, Preda richting Utrecht. Tussen Hagestein en Knopendunetten nu 5 kilometer. Tussen Houten en Knopendunetten zijn drie rijstroken dicht. Er een vrachtwagen gekanteld. Blijft er maar eentje open. Verkeer uh, op de A27 richting Almere of Amersfoort... kan het best wel omrijden vanaf knopend even via Utrecht-West over de A2 en de A12. Ook een ongeluk op de A35 van Enschede naar Almelo... staat nu tussen Enschede-West en de Afrit-Twentekanaal... 5 kilometer, maar ook veel vertraging richting Enschede. Daar zat ook zo'n 5 kilometer. Goed, dankjewel. Jolanda, we spreken je later. En dan doen we ook met Ton Heerts. Uh, geen loonoffer, maar een looneis. En andersom, zo'n dadelijk uh, Ton Heerts... met een reactie op de laatste trends in Nederland...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 nrcnl ja Macro werkt al 45 jaar in uw voordeel... en dat vieren we graag met u. Spectaculaire korting op speciaal geselecteerde artikelen. Let op de jubileumfolder en vier het mee. Bij Macro, al 45 jaar partner voor ondernemen Nederland. Vraag je... Hoe noem je een internationaal bekroonde... zuinigst geteste, vijf sterren veilige... kostenefficiënt te onderhouden bestelauto? Nou...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 NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. In de Verenigde Staten zit de overheid weer eens krap bij kas. Daar hoort u Wessel de Jong zo over. En uw werkgever die moet misschien ook wel snijden in de kosten. En heeft u binnenkort dan een functioneringsgesprek? Denk hier dan maar alvast over na. Of je gaat mee in het avontuur van een doorstart... en je levert een stuk van je salaris in. Of ik ga thuis zitten. En dat is een lastige keuze. Maar steeds meer werknemers komen ervoor te staan. Want het is een nieuwe manier, zo lijkt het, om bedrijven door de crisis te loodsen salaris inleveren. 4% van de werkgevers heeft aan personeel gevraagd om dat salaris in te leveren. Goedemorgen, Ton Heerts van Vakmond FNV. Goedemorgen. 4%, ik zei het al, van de werkgevers vraagt personeel om salaris in te leveren. Uh, meer dan een kwart wordt gevraagd om een lagere functie te bekleden. Soms met een lager salaris en soms met een bevroren salaris. Wat vindt u daarvan?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 Uh, daarmee ondermijn je natuurlijk ook uh, de CAO-afspraken die er uh, zijn. En werkgevers zouden dit toch in feite ook moeten inbrengen in het overleg met de bonden. Mm, de bonden, u, wordt op deze manier als het ware uh, ontlopen? Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Want wij, het is niet zo dat we dit nou helemaal niet weten. We hebben wel vaker uh, dit soort signalen. Zeker ook als het gaat om uh, een bepaalde vorm van demotiebeleid. Dus uh, naarmate je ouder wordt een lagere functie tegen een lager salaris... Uh,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 Ja, zeker. Als het, als het een vorm van dwang is, dan wijzen we dat natuurlijk gewoon resoluut af. Geen enkel misverstand daarover. Ja. Maar dan nogmaals, komt, komt u met een beleid waarin u van zegt van niet mee akkoord gaan... of juist wel als laatste redmiddel? Doe u het dan nee, maar wel? Nou, niet, niet, niet op voorhand. Uh, wat van belang is, is dat, dat, uh, dat de werkgevers dat aan de CAO-tafel inbrengen... zodat daar in ieder geval open en reëel overleg over uh, kan zijn. Maar het is niet de bedoeling dat dit uh, gemeengoed wordt... want het is toch een uh, verkapte vorm van bezuiniging... op het individuele niveau... Waar, uh, waarin dan je dan met een vorm van dwang eigenlijk zegt... Uh, je mag wel blijven, maar dan moet je inleveren. Dat is natuurlijk niet de manier waarop we met elkaar omgaan in ons land. Nee, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... het is misschien, we zeiden het al het laatste redmiddel... voor het bedrijf, kan ook betekenen... dat anders uh, mensen hun baan kwijtraken, misschien collega's wel. Hoe kijkt u daar tegenaan? they end uh, wat ik zeg, dat, dat is natuurlijk wel duidelijk... dat die crisis, die crisis nu heel erg uh, uh, ja, diepe, diepe, diepe wonden uh, slaat. Mm -hmm. En dat, dat begrijpen we ook wel. Daar moet ook wel een stuk begrip voor zijn. Maar uh, onder dwang lijkt me niet goed. Het kracht juist van ons als bond ook is om daar collectief over te spreken. Ja, hè? maar mag ik dan ja. eventjes met u naar uw looneis... voor de komende CO-onderhandelingen? Want die begrijp ik dan helemaal niet als ik dit soort verhalen hoor. Die looneis is 3%. En uh, nu wordt dus duidelijk door dat onderzoek van een schot dat steeds vaker bedrijven komen juist met een loonoffer? Nee, ja, dat geeft ook aan hoe verschillend die crisis uh, werkt. Ik ben nu bij acties van de metaal in, uh, in Emmen. Daar wordt, uh, uh, we hebben een maximale loonheids overigens van 3 Daar wordt 2,5 uh, geëist. Um, maar ik heb me net ook even goed laten bijpraten dat bij een heel groot deel van de bedrijven die in de metaal uh, actief zijn, dat 80% daarvan met een export naar het buitenland, dat het daar heel goed gaat. Uh -huh. Dus het is heel verschillend om te zeggen van nou daar wel, daar niet. En juist daarover moet ook worden gesproken, omdat je niet alles met elkaar zomaar kunt vergelijken. Goed. Meneer is nu we u toch aan de telefoon hebben. We hoorden net van Joost Vullings dat u gebeld gaat worden door minister Ascher van Sociale Zaken. Heeft u al gebeld? Hij heeft mij nog niet gebeld. Oh, dan zijn we hem voor. Dan kunnen wij het u vragen? Staat u open voor zijn telefoontje en eventueel een verzoek om aanpassing van het sociaal akkoord? Dat, ik sta wel open voor een telefoontje. Uh, <laughs> maar daarvan daar <laughs> Daarvoor hebben we afgesproken dat we dat uh, deze week dan uh, zullen behandelen in het bestuur van de Stichting van Arbeid. Uh, nee, ik, uh, ik denk dat het vorige week dat het kabinet heel duidelijk heeft gemaakt hoeveel waarde ze hechten aan het sociaal akkoord. En dat lijkt me voor dit moment ook uh, heel goed. En dat zij vandaag met partijen in de Tweede Kamer gaan spreken, uh, dat, dat is ook goed. Het primaat ligt nu bij de politiek. Ja, ja, ja, precies. Dat primaat ligt bij de politiek. Want als wat u wil um, doorgevoerd gaat worden, dan heeft u daar wetten voor nodig die door de eerste en tweede kamer gaan. Als dat niet lukt, staat u met lege handen. Dat is over het algemeen de analyse, meneer Heerts. Bent u er eventueel bereid, bijvoorbeeld, om um, de duur van de WW sneller terug te brengen dan afgesproken uiteindelijk? Bij, los van het feit dat het op korte termijn allemaal niks oplevert uh, qua geld, uh, uh, wij, wij vinden dat we een heel goed sociaal en verantwoord uh, sociaal akkoord hebben afgesproken met de werkgevers en met het kabinet. En uh, het kabinet uh, v, uh, verdedigt dat sociaal akkoord nu met verve in de Kamer, zoals, het, zoals ik het vorige week althans op hoofdlijnen heb meegekregen. En dat lijkt me heel goed, want. Uh, wij vinden dat met dit sociaal akkoord Nederland beter door de crisis kan komen. Ja, dat begrijp ik allemaal. Maar als het nou niet uh, via wetten door de Eerste of Tweede Kamer komt... dan heeft u toch een probleem. Dan staat u toch ook met lege handen. Dan kunt u toch nu beter zaken doen met uh, minister Ascher. Ja, laat ik daar duidelijk over zijn. Wat mij betreft, wij hebben zaken gedaan. Uh, en uh, we staan uiteraard open voor, uh, voor gesprekken. Het is niet zo dat we met de deuren dichtgooien bij de, bij de FNV. Maar uh, laat volstrekt helder zijn dat dat sociaal akkoord... Uh, wat een heel moeizaam proces is geweest. Zowel interne FNV als met werkgevers. Uh, het kabinet heeft zijn handtekening daaronder gezet. En wat ons betreft uh, staat dat. Goed. Voorlopig in ieder geval, meneer Heert. Oké. Okay. Dank u wel, Ton van de FNV. Succes vandaag bij de metaal. Bijna kwart over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In de Verenigde Staten moeten vanaf morgen... hoogstwaarschijnlijk overheidsdiensten hun deuren gaan sluiten. Uiterlijk vanavond moet het congres namelijk... overeenstemming bereiken over een begroting. Maar het ziet er niet naar uit dat dat gaat lukken. En het grote knelpunt is Obamacare. Volgens onze correspondent in Washington, Wessel de Jong... dreigt er dus nu een zogeheten shutdown. Het is een soort laatste wanhoopsoffensief eigenlijk tegen Obamacare. Die strijd wordt er nu gevoerd via de begroting. Maar het gaat dus om Obamacare, de belangrijkste wet van deze president. En dat is dan ook meteen natuurlijk een van de redenen waarom de republikeinen zo hard blijven vechten tegen die wet. Hè. In feite waren natuurlijk ook de laatste presidentsverkiezingen van een jaar geleden... ...waren natuurlijk in feite een soort referendum over Obamacare. Hè. Romney zei altijd, de dag dat ik het Witte Huis binnenstap, dan zal ik Obamacare meteen intrekken... Het is natuurlijk ook een hele juridische strijd tegen Obamacare geweest. Nou, het hoge Rechtshof heeft uiteindelijk die wet goedgekeurd. Maar nog steeds blijken alle wapens tegen Obamacare niet uitgeput. En nu zetten dus de republikeinen zetten de begroting in tegen Obamacare. En hoe doen ze dat? Waarom leent die begroting zich als wapen om Obamacare te bestrijden? Ja, het, het, het, het punt is: Obamacare treedt morgen officieel in werking op 1 oktober. Dus vanaf morgen verschijnt die wet ook in de boeken. Dan moet ervoor betaald gaan worden. Nou, de Republikeinen in het parlement, in, in, in, het, in de House zeggen: Nou, dat doen we niet. Dus die hebben een begroting goedgekeurd. Maar heel slim: ze hebben daaruit Obamacare hebben ze daaruit weggeschrapt. Nou ja, dan kun je verder het verhaal zelf wel afmaken. In de Democratische Senaat en in het Witte Huis: daar keuren ze die begroting natuurlijk niet goed. Nou, de de senaat die moet vandaag nog stemmen. Maar ja, dat is in feite ja, dat is wel duidelijk. Er is geen tijd meer om de boel te corrigeren. Vanavond is de deadline, dan moet die begroting er zijn. Eigenlijk alleen een wonder. Kan die government shutdown, zoals die dus hier heet, kan die nog voorkomen? Gaan de Amerikanen best wel daar iets van merken? Nou, alleen de, de niet-essentiële federale diensten, overheidsdiensten, die gaan dicht. Dus het leger draait gewoon door, uitkeringen worden gewoon uitbetaald. Maar op een heleboel ministeries, daar worden echt hele volkstammen van ambtenaren... worden daar met onbetaald uh, furlough, onbetaald verlof worden die gestuurd. Ook in het Witte Huis gaat dat bijvoorbeeld gebeuren. Het meest merkbaar wordt dat uh, nationale parken en musea gaan dicht. Ja, dan denk je, wat maakt dat? Maakt toch allemaal niet zo heel veel uit. Maar 17 jaar geleden hebben ze dat ook meegemaakt zo'n shutdown. En dat heeft toen toch wel een miljardenverlies opgeleverd voor de toeristenindustrie. Er is geen oplossing meer tussen oplossing te bedenken. Wessel, zouden ze bijvoorbeeld een, een tijdelijke begroting kunnen instellen? Ja, hoe dat moet worden opgelost, dat weet eigenlijk niemand. 17 jaar geleden is het dus al een keertje gebeurd. Maar ja, toen was Bill Clinton was toen nog in gesprek met de toenmalig huisvoorzitter Newt Gingrich. Die blokkade, die shutdown, die duurde toen uh, twee weken. Op dit moment er is er geen enkele dialoog. Obama zegt gewoon keihard, ja, ik laat me niet chanteren met zo'n overheidssluiting. En hij zegt, ik wil best praten over de inhoud van die wet. Maar ik ga niet met een pistool tegen mijn kop uh, zeggen dat ik die wet een jaar uitstel. Want dat is dus de eis. En hij gaat over een week ook gewoon zijn Azië-reis maken. Ja, dus wie hier nou als eerste met zijn ogen gaat knipperen, ik weet het niet. Wessel de Jong vanuit Washington. Jolande van der Velde in Den Haag bij de ANWB, Jolanda. Het is normaal, hè, voor de maandag. Het is normaal, maar er is wat bijgekomen... en dat gaat nu toch wel vlot oplopen, hoor. Uh, een aanrijding ook op de A9, ook maar Amstelveen... bij het de Pleinen 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Maar het probleem van de ochtendspits gaat, denk ik, worden... de A27, Breda, richting Utrecht. Daar staat nu tussen de knopen de Evendingen en Lunetten... 7 kilometer. Tussen Houten en Lunetten is maar één rijstrook open. Zijn vrachtwagen met een aanhanger gekanteld. Althans, de trekker die staat nog over maar hij heeft daarbij ook een aantal containers verloren. Eentje is geladen met zand en dat ligt nu over drie rijstroken verspreid. Mm, dat gaat lang duren. Dat gaat uh, lang duren, dat moet allemaal opgeruimd worden. Verkeer richting Utrecht kan voorlopig beter omrijden... vanaf knooppunt Eveningen via de A2 en de A12. We rijden door naar Amsterdam, waar Jeroen Schutijzer vanochtend is. Het is 18 minuten over acht en die houdt zich bezig met een hele lastige kwestie. Van mensen die eigenlijk, Jeroen, nergens thuis horen... Nee, precies. In Somalië, Ethiopië, is het veel te gevaarlijk. In Nederland zijn ze eigenlijk uh, afgewezen, uitgeprocedeerd en ze moeten terug. Ja, en dat hebben ze een aantal jaren geleden al te horen gekregen. Um, directeur Vluchtelingenwerk Nederland, Dorine Manson. Um, hebben die mensen het wel geaccepteerd dat ze ja, eigenlijk terug moeten? Nou Nee, dat denk ik niet. En dat blijkt ook wel terecht te zijn... want de gemeente Amsterdam heeft Vluchtelingenwerk gevraagd... de dossiers van 159 van deze mensen nog eens te onderzoeken. En dan blijkt er in 94 uh, gevallen nog sprake te zijn van juridisch perspectief. Dus toch weer hoop. Nou, toch weer hoop, maar vooral ook uh, grote noodzaak... om voor deze mensen om uh, op zoek te gaan weer naar documenten... in de landen van herkomst via familie, vrienden die, die ze daar nog hebben... Uh, om alsnog mogelijk een procedure weer te starten. Wat is het toch een hopeloos systeem, hè? Dat dit gesol met mensen mogelijk maakt. Nou ja, ik denk inderdaad dat, dat je kunt stellen... dat het beleid uh, niet sluitend is in Nederland. Het is niet zo dat mensen die uitgeprocedeerd zijn... op eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen vertrekken. En wij vinden als Vluchtelingenwerk Nederland... dat deze mensen veel intensiever begeleid moeten worden in dit stadium. Ja, en nu gaat het juist kouder worden. Ja. En uh, vandaag, ze zitten hier met een kleine 200 in een uh, leegstaand kantorenpand. Maar ja, um, vanaf morgen is dit pand van iemand anders. En dus moeten ze vandaag eruit vanmiddag. Vanmiddag moeten ze eruit. En uh, ja, zij uh, slapen dus vannacht, uh, als er niks gebeurt, gewoon weer op straat. In de kou. Ja, kunt u ook niks aan doen. Nou ja, vluchtelingenwerk is geen uh, opvangorganisatie. Wij zijn een uh, lobbyorganisatie en wij helpen uh, asielzoekers en vluchtelingen gedurende hun uh, juridisch traject. Dat zullen we met deze mensen ook gewoon blijven doen. Maar het is wel lastig als zij geen dak boven hoofd hebben en uh, dan zijn ze namelijk bezig met overleven. In plaats van met het uh, werken naar het zij terugkeer, het zij het alsnog verkrijgen van een uh, verblijfsvergunning. Zometeen is er een gesprek met de burgemeester van der Laan. Zou daar iets uitkomen? Nou ja, er is natuurlijk al een jaar lang, uh, dat moet, daar moet ik een compliment voor geven... aan de gemeente Amsterdam, opvanggeboden... terwijl het eigenlijk geen uh, taak is van de gemeente. Dus dat hebben ze goed gedaan. Maar uh, ja, ze hebben nu ook uh, als gemeente Amsterdam geconstateerd... dat, dat uh, het beleid in Den Haag toch echt aangepast moet worden... om te zorgen dat deze mensen gewoon weer een dak boven hun hoofd hebben. Dus hij zal mogelijk aanbieden uh, een vrijheidsbeperkende locatieopvang. Dat, dat kan voor deze mensen uh, sowieso al. Maar dan moet je wel bereid zijn om terug te keren. En ik denk niet dat dat voor deze groep geldt. Nee, mevrouw Manson, dank u wel. Uh, het blijft uh, ontzettend uh, moeilijk. Um, iets minder moeilijk, maar goed. Ik had uh, wat etenswaren meegenomen. Ik wilde de mensen hier vanochtend trakteren op gekookte eieren... en beschuit met muizen en yoghurt. Nou, mijn yoghurt en de, de beschuit... die zijn volgens mij per ongeluk in een vuilniszak terechtgekomen... Het enige wat ik hier nog heb zijn de eieren. En Lara, Marcel, ik ga hier niet eerder weg voordat die eieren gekookt zijn. Hoewel, misschien kunnen we zo nog naar burgemeester Van der Laan. Oké. Okay. Ja, die lust ook wel een gekookt eitje, denk ik. Beetje hard. Mm. Beetje doorkoken. Minder tien minuten. Lekker. Lust er ook wel een, Jeroen? Het NOS Radio 1 Journaal. Dat hoorde je met One Day. Tja, spijtig, spijtig, spijtig. Zo heet het programma van Wim Helse. En de prijs die hij gisteren kreeg voor dat programma heet de Polifinario, De belangrijkste cabaretprijs van het jaar. De jury maakte dit jaar heel ingewikkeld de ruzie te maken over de winnaar. En uiteindelijk ging de prijs naar Wim Helse. En niet naar Ronald Goedemond. Wim Helzen staat op het podium met een spiegel. Die spiegel is de prijs die je krijgt als je de polyfinario wint. Hij staat met die prijs in zijn hand en vertelt over de bijzondere uitreiking. Het is voor hem de tweede keer en het was ook ingewikkeld deze keer met, met de jury. Eigenlijk heeft hij hem gewonnen samen met Ronald Goedemond. Samen met uh, Ronald Goedemond winnaar. En, en eigenlijk Omdat het blijkbaar zo is dat er maar één prijs wordt uitgereikt... Uh, heb ik hem nu gekregen, zo voelt het, ja. En toen hield u een toespraak. Ja. En toen kwam daar de regisseur. Martijn Bouwman. Hij is ook de regisseur van Theo Maasen. Ja. Nou, en van Ronald Goede Goedemond. En van Ronald Groenemond, ja. <laughs> Hebt u een regisseur nodig? Ja, want ik heb, buiten Martijn, heb ik, laat ik me nog regisseren of coachen door twee andere vrienden eigenlijk ook. Um, en ik heb dat absoluut nodig, ja. Als... Afstand te nemen en te kijken naar wat ik doe. En om, gewoon om te werken, toe koeren ook. Om aan werken toe te komen. Want anders blijf je. Je bent lui. Eigenlijk wel, ja. Zoals wel meer mensen. <laughs> ik zie alleen maar begrip twinkelen in je ogen. Dus ik ben niet de enige hier, denk ik. En al die luiheid drie keer naar je voorstelling geweest. Ja, ja. Ja. ja. En het bijzondere is, is dat je uh, ja, drie keer hetzelfde ziet: iemand die naar een wc gaat en ruzie gaat krijgen voornamelijk met zichzelf. Uiteindelijk van allerlei dingen in zijn hoofd uh, meemaakt. Mm -hmm. En uh, als je er drie keer naartoe uh, kunt gaan om te gaan kijken... Ja, dan kun je je ook voorstellen dat het makkelijk is... om het 100 of 150 of misschien wel 200 keer te spelen. Mm -hmm. Maar dan nog de gedachte, die boosheid die u in dat wc hebt... hoe lukt dat dan om dat iedere keer toch opnieuw terug te krijgen? Want het, is, het, het voelt echt als oprecht de boosheid die u daar hebt. Ja, dat is bij spelen... Um... Je moet altijd, elke keer opnieuw, hoe vaak je al een, een tekst al uit je mond hebt weten rollen, en je moet elke keer opnieuw moet hem tot leven brengen op een manier dat hij op dat moment waar is voor jezelf. Dat is eigenlijk, eens een voorstelling af is, er blijft er natuurlijk nog aan sleutelen en veranderen, er vallen dingen weg en komen dingen bij, maar toch, uh, dat is het werk, dus ervoor zorgen dat ik in staat ben dat ik het tot leven kan brengen en het zelf geloven... daar dan, het moment dat ik het speel. De prijs is een spiegel, hè? Ja. Kijk eens. Wat zeg je? Kijk eens. Ja, daar staat uw naam op. Ja. Polyfenario 2013, Wim Helzen. Spijtig, spijtig, spijtig. Mm -hmm. Wat ziet u? Hey, ik loop uit de spiegel. Wat ja. ziet u? Uh, ik zie een goed gebruinde man met kort haar... <laughs> een beetje verwilderd in de, in de spiegel kijken... En ik voel tegelijkertijd dat die spiegel zwaarder is dan dat we op het eerste zicht gedacht hadden. Want ik hou hem nu met één hand vast. Er is niet heel veel bepaald op dit moment. Wat ik zie. Ik bedoel, ik kan er niet zo, zomaar wat adjectieven op plakken nu. En uh, ik denk dat dat goed is eigenlijk ook. Voor mij. Voor mij is het goed om niet te, niet te vast te staan. <laughs> ja. Ik kijk er mee in en als u dan kijkt dan hoort u en ziet u mij. Dank u wel zeggen. <laughs> Alsjeblieft. Kijk, daar gaat hij, Joris van der Kerkhoff gisteravond in de Kleine Comedie. Er werd ook uh, Nederlands Hoop toegekend. Dat is een prijs voor bijzonder talent. En dat is dit jaar gelukt zonder uh, ruzie. Geloof ik, tenminste niet openbaar gemaakt. De ruzie van de jury. De prijs ging naar Louise Korthans voor Vliegenuur. Nu laten we een fragment horen dat we altijd graag nog weer eens een keer graag draaien. Kom. Nu komt het, de drie combinaties. Daar is de, ja, de eerste en de tweede... En de derde, jawel! Hij heeft het geplikt. Drie vluchtelementen op rij. En er ontstaat een enorme euforie hier. En dan is alles beslissend nu de afsprong. De afsprong, dubbel salto, de flying dutchman. Hij, hij staat! Hij staat! Het is ongekend. Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven geturd. Hij staat! Dat blijft mooi, hè? Het Olympische Goud van Epke Zonderland. En deze week gaat hij proberen wereldkampioen te worden. Na half negen hoort u een reportage.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 Leraren uit het voortgezet onderwijs gaan Nederlands, Engels en rekening geven in de groepen 7 en 8. De superschool is een plan van scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam en moet op 1 januari beginnen. Van de werkgevers in Nederland heeft 4% dit jaar aan het personeel gevraagd om salaris in te leveren. Blijkt uit een onderzoek van Berenschot en salarisverwerker ADP. De meeste loonoffers werden gevraagd in de bouw. En ook vragen steeds meer Nederlandse bedrijven aan hun werknemers om een lagere functie te accepteren.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 En de aanslag op een schoolcampus in het noordoosten van Nigeria... heeft dan zeker 40 studenten het leven gekost. Heeft de directeur van een lokaal ziekenhuis gezegd. Gewapende mannen bestormden gisternacht een slaapzaal en ze openden het vuur. Ook werden schoolgebouwen in brand gestoken. De aanslag is vrijwel zeker het werk van de islamidische terreurbeweging Boko Haram. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl We gaan naar Michiel Severin. Michiel, ik zag weer uh, bloemen bloeien. Heeft dat te maken met uh, een klein stuk van de zomer dat we nog meemaken? Ja, dat zal vooral te maken hebben gehad met de warmte van de afgelopen maand. We hebben natuurlijk veel zonneschijn gehad en daarmee behoorlijk wat energie voor de natuur. En dan kan hier en daar nog wat oppoppen. Uh, nu ook nog steeds volop zonneschijn, maar gaat niet echt waar, samen met warmte. Uh, stevige oostenwind, en die zorgt ervoor dat de temperaturen op dit moment tussen de 6 en de 9 graden liggen, gaan uiteraard wel oplopen. Wordt vanmiddag zo'n 14 tot 17 graden. En die zon, ja, die houden we de hele dag, Lara. Heerlijk. En de hele week? Niet de hele week, maar we zijn het al wel steeds de weeromslag aan het uitstellen. Want vorige week op maandag, toen had ik het nog over uh, dit weekend eigenlijk. Uh -huh. Nou, nu heb ik het al over aanstaande donderdagavond. Dus we krijgen nog een paar bonusdagen, zo gezegd. Morgen volop zonneschijn, woensdag een paar sluierwolken. Donderdag zien we in de loop van de dag dan de bewolking toenemen. Maar pas donderdagavond of in de nacht naar nou, vrijdag lijkt de eerste regen te komen. Nou, dat duurt nog heel lang. Michiel, zeven Dankjewel. Ja, we gaan door naar de ANWB, Londen van der Velden. Marcel, het is een uh, drukkere ochtendspits geworden, ja. 200 kilometer. Heeft vooral ook te maken met de aanrijdingen. De meeste files die staan bij Amsterdam en Utrecht. Wat opvalt is de file na een aanreding op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Naarden en Alvet-Bunschoten, 10 kilometer. Zo ook een ongeluk op de A9, ook maar Amstelveen... bij het knooppunt Rotterdam op 4 kilometer. Daar is nu alleen nog de rechterreishok dicht... Op de A27 breda richting Utrecht tussen de knopende de Evendingen en Lunetten staat nu 8 kilometer. tussen Houten en knopende de Nuenette zijn twee rijstroken dichter zijn er twee open. Het is een vrachtwagen die heeft daar een container verloren en daar ligt nu zand over de rijstroken. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf knopend Evendingen over de A2 en de A12. Verder was een uh, ongeluk op de A35, Almero richting Enschede. Er is nog wat vertraging over tussen Almero-West en Borne-West. Zes kilometer. En er bloeit meer moois op vandaag. Een nieuw journalistiek medium. Blijft u maar luisteren. 239 euro? 239 euro? Jij hier? Bij de Volkswagen-dealer? Ja.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 Het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Kort na het bloedbad dat de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab in Kenia aanrichtte... hebben in Nigeria moslimterroristen van Boko Haram tientallen studenten vermoord... op een universiteit in de noordoostelijke provincie Jobe. Ze drongen de slaapzalen binnen en schoten tientallen studenten in hun slaapdood. Steven Ellis van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u ons uitleggen waarom ze het juist op die studenten hebben gemunt? Ja, uh, in het algemeen is die uh, Boko Haram tegen uh, de verspreiding van wat ze zien als westerse cultuur... en in het bijzonder door het onderwijs. Dus dat is genoeg voor hun om uh, scholen aan te vallen op dit uh, gruwelijke manier. En kan Boko Haram dat uh, op een makkelijke manier? Is het een strak geleide organisatie? Het is moeilijk te zeggen, omdat er is niet zoveel bekend is met, uh, met precisie over Boko Haram... Maar um, ik denk niet dat het een strak georganiseerde uh, organisatie is. Er is sprake van verschillende fracties en zelfs met, met eigen naam zoals een die zich Ansaru noemt. En er is ook sprake, en ik denk dat dit tamelijk overtuigend is, van af en toe... Uh, ...operaties van andere mensen, zoals ja, zelfs bandieten... ...of uh, ruzies tussen dorpen of tussen veehouders en boeren, dat soort zaken... ...die plaatsvinden onder die dekmantel van Boko Haram. Ja. We doorkken het in de inleiding een beetje samen... Hè, ...dat het misschien met Kenia te maken heeft dat het een golf van geweld is. Zou het daar inderdaad uit voor kunnen komen, denkt u? Dat, dat, dat denk ik niet. In de eerste plaats... Um, uh, er is sprake van uh, relaties tussen Boko Haram en Al-Shabaab, maar het is zeker dat er geen, zeg maar, uh, strak georganiseerde communicatie en, en wisseling van mensen is tussen de twee. En, en, en bovendien, dat aanval op de school in noord nigeria is helaas maar de allerlaatste in een hele reeks gruwelijke aanvallen van dezelfde soort. Dus ik denk niet dat dit geïnspireerd was of gecoördineerd met de aanval in Kenia. Dat is... Uh, Helaas, toeval. Wat allebei uh, Al-Shabaab in Somalië, Kenia en Boko Haram in Nigeria. wat allebei uh, natuurlijk uh, uh, samen hebben. is um, ze zijn gebaseerd op een zekere interpretatie van de islam. en ze, zien, ze maken gebruik van geweld. Uh, ja, inderdaad. Uh, dat, dat zijn wat treffende overeenkomsten. Uh, beide zijn gruwelijk succesvol uh, met terreur dat ze plegen. Ja. Is er ook um, steun in beide landen voor... Uh, in dit geval bijvoorbeeld in Nigeria... van de bevolking voor zo'n organisatie als, als Boko Har Haram? Nou, Boko Haram is, is actief vooral in het noordoosten van Nigeria. De, de, ze, zijn af en, ze hebben af en toe geopereerd buiten dat gebied... maar niet zoveel. En mm het -hmm. uh, is duidelijk dat um, in uh, bijvoorbeeld de stad Maidoguri... dat de grootste stad is van noordoost Nigeria... ...en een aantal andere plekken. Er is een zekere steun van delen van de burgerbevolking... Uh, en uh, waarvan die, die strijders, uh, ja, die komen uit de bevolking. Dus uh, er is een deel van, uh, van steun, maar er zijn ook duidelijk heel veel mensen die tegen zijn. En de politie en het leger in het bijzonder probeert de burgerbevolking tegen Boko Haram te, te organiseren met, uh, ja, burgerbevolking, volksverdedigingsmilities, uh, uh, dat soort zaak. En dat natuurlijk dat dan maakt die, die kloven binnen de gemeenschap nog, uh, nog sterker en, ja. en helaas meer gewelddadig. Ja, maar dan wordt de bevolking dus gevraagd iets te doen om initiatief te nemen. Wat doet politie, justitie zelf? Wordt er op die strijders gejaagd? Nou, ik moet zeggen dat justitie bijzonder ineffectief is in, in Nigeria. En helaas, de politie heeft een uh, reputatie voor incompetentie en corruptie en, en ook voor geweld... En ik denk dat eigenlijk dit probleem, omdat Boko Haram heeft zijn wortels ver terug, zelfs in het eind van de vorige eeuw. En wat begon als een soort, ja, een beetje re, intellectueel-religieuze beweging, is steeds gewelddadiger geworden. Uh, ook uh, als een repliek tegen het geweld van de politie. Het heeft zich ontwikkeld als een, een conflict tussen Boko Haram en de politie. Uh, ik denk een betere politiemacht en vooral betere inlichtingen, meer informatie... had geleid tot een veel beter beleid en veel minder geweld. Maar dat is helaas niet gebeurd. We hadden net al eventjes over de organisatie van Boko Haram. Hè? U zei al, dat ja. is niet een, een strak geleide organisatie. Dat denk ik niet. Door wie wordt Boko Haram geleid? Op dit moment, men zegt dat de leider een zekere uh, Aboubakar Shakou is... en. Die uh, de leger zegt, uh, het Nigeriaanse leger, claimt hem uh, gedood te hebben, een, uh, ik denk vorige maand. Maar hij zal nog in leven kunnen zijn. Ik, het is niet de eerste keer dat, is, uh, gezegd dat hij dood is. We, we weten niet of hij levend of dood is eigenlijk. Wat is wel zeker is dat die historische leider, om het zo te zeggen, van Boko Haram was Mohammed Yusuf... Mm -hmm. En uh, hij is uh, overleden in 2009. En eigenlijk was hij vermoord door de politie. Omdat hij was, he was uh, in redelijk goed gezondheid gevangen genomen. En er zijn video's van hem toen. En dan binnen uh, een paar uur of zo was hij dood in, die, uh, in de handen van de politie. Het is duidelijk dat hij dood was gemaakt door de politie. En dat is ook veel sprekend over hoe de politie heeft um, opgetreden tegen Boko Haram. Want dat in plaats van hem levend te, te, te houden, zodat je kan hem voor een rechter te brengen... maar ook natuurlijk ondervragen over wat hij weet en wie zijn uh, collega's zijn enzovoort. Ze hebben hem gewoon ja, doodgemaakt. En als u kijkt naar het hele spectrum van, van terroristische bewegingen, waar, waar staat Boko Haram? Zijn er banden uh, met anderen? Er zijn duidelijk banden met anderen. Ik behoef, uh, er, er, waren, uh, er is bewijs dat uh, Boko Haram mensen gingen voor een militaire opleiding in Tombok in Noord-Mali... toen dat bezet was door een uh, islamistische beweging, eerder dit jaar eigenlijk... Um, maar uh, uh, ik, ik denk dat wat we hebben in, in heel Noord-Afrika... En, en ook in Somalië, ook in Nigeria... je hebt te maken met een debat onder on, de bevolking... Over, hoe, over politiek debat eigenlijk, over de toekomst enzovoort. En dat neemt de vorm... ...van islam, omdat dat is ook de politieke taal die mensen begrijpen. Dus het neemt niet de vorm van onze debatten, zijn in termen van democratie misschien of andere dingen. Maar daar is het, islam is een taal van, van debat, van, van ja. hoe de samenleving moet zijn. En wij interpreteren dat vaak als één gevaarlijke islamitische beweging. Maar het neemt allerlei vormen, heel vaak uh, uh, vreedzaam. Maar hier, helaas, is het gewelddadig geworden. Ja. Goed, meneer Ellis. Steven Ellis van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. 13 minuten over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Antwerpen vindt het WK Turne plaats. Epke Zonderland en Jori van Gelder zijn vastbesloten... om in deze bijna thuiswedstrijd, want het is zo dichtbij, iets moois te laten zien. Vrijdag maakten ze kennis met de hal waar het deze week allemaal moet gaan gebeuren. Het Antwerps Sportpaleis. Dat is, zoals veel Belgen het Sportpaleis kennen, als concertlocatie. In het verleden gaf Clouseau hier bijvoorbeeld een hele reeks van optredens. In het contrast met deze trainingsdag voor het WK-turnen kan niet groter zijn. Als ik om me heen kijk, alleen maar lege, donkergrijze stoeltjes. Duizenden en duizenden in een immens gebouw. En daar in de verte, in het midden, beneden, daar staan de turntoestellen. Maar hoe is het voor de mannen die daar actief zijn? Uh, nou ja, een hele mooie hal. Ja, een behoorlijk donkere, donkere hal, zeg maar, waar, de, waar de tribunes zitten. Ja, uiteindelijk gaat het uh, om de toestellen. En uh, voor ons in ieder geval. En, uh, nou ja, dat voelde, voelde wel goed aan. Ja. De twee boekbeelden van het Nederlandse manneteurne. Jury van Gelder en uh, Epke Zonderland. Epke, ja, voor jou is het natuurlijk één jaar na de Olympische Spelen. De enige titel die nog ontbreekt. Ja, naarmate het toernooi dan dichterbij komt en je bent hier. Uh, neemt dan ook de druk wel wat toe? Ja, tuurlijk. Ja, nu, uh, nu moet het ook uh, gebeuren. Dus uh, ja, als het niet helemaal lekker loopt, dan merk je dat het uh, veel meer met je doet dan uh, een week geleden. Zeg maar. Want nu uh, zijn er geen excuses meer. Nu moet het gewoon, uh, gewoon lukken. Want je kan natuurlijk twee kanten opdraaien, hè? Uh, mentaal gezien. Enerzijds kan je zeggen van ja, je bent Olympisch kampioen. Wat heb je eigenlijk nog te verliezen? Uh, anderzijds, ja, men verwacht veel van je. Hoe, hoe benader jij het? Ja, nou, je merkt wel dat de verwachting uh, hoog is. Um, maar ja, aan de andere kant, um, ja, het blijft, uh, blijft turnen en ik denk sowieso binnen de turnenwereld uh, weet iedereen dat, dat uh, ja, hoe stabiel je ook bent. Het, uh, je hebt nooit uh, garantie op succes en uh, hoe je vorm ook is. En uh, ja, afgelopen maand uh, zat er wel wat uh, hobbels uh, in de voorbereiding, vooral rond die, uh, de wedstrijden was ik uh, niet helemaal in, uh, in vorm. En uh, ja, daarna heb ik wel goed uh, kunnen uitrusten en herstellen en nu uh, begin ik steeds fitter te worden. Dus het voelt alsof ik uh, net op tijd uh, klaar ben. Maar uh, ja, het is, uh, het is nog wel spannend vind ik. Ja. ja, en dat andere boegbeeld, Jury van Gelder, die zat in de aanloop naar het WK met een hele vervelende blessure aan zijn hand. Ja, het zat echt precies op mijn pols, uh, uh, precies op de plek waar ik dat ringleertje, dat, dat, uh, dat riempje vasttrek. En uh, ja, dat is gewoon gruwelijk pijn. En ja, je moet het zo zien dat het gewoon een grote... Uh, ja, een soort grote puist was zeg maar ook ja, een gapend gat was het eigenlijk op een gegeven moment. Want de dokter die had het open moeten snijden. Maar dat deed echt gewoon heel erg pijn. Dus ik, ja, ik moet het echt wel goed verzorgen En uh, dat is nu zover. Dus uh, ik kan weer volle bak gaan. Welkom in dit Ja, welkom in het Sportpaleis, maar niet op deze trainingsdag, want die is voor de turners zelf om een beetje kennis te maken met de toestellen in de wedstrijdhal. En dus zien we Juri van Gelder, die keer op keer in de ringen gaat hangen. Hoe schat je je kansen in? Want ja, het is al een tijd geleden dat jij wereldkampioen werd natuurlijk, maar is het nog steeds haalbaar? Ja, zeker. zeker. Ik bedoel, kijk, ik heb gewoon weer een hele goede oefening met twee wauw-momentjes erin op het begin... En uh, ik hoorde nu ook tijdens de training al uh, ja, dat, uh, dat er om me heen, uh, nou ja goed, uh, uh, ja, er zijn wel een paar monden opengevallen. Zeg maar. Het bouwmoment dat viel wel. Uh, ja, precies. En uh, daar ben je toch een beetje naar op zoek. En ook mooi om te zien, Epke Zonderland, hij wordt bekeken door zijn collega's, door trainers, niet alleen tijdens een rekstokoefening, maar ook tijdens zijn brug. Wordt hij omringd door mensen? Ja, Je merkt gewoon dat er op hem gelet wordt. Ja, ja nou, uh, mijn brugoefening is ook best wel. Uh, ja, afwisselend qua elementen en uh, er zit een hele mooie uitgangswaarde in en dat valt, uh, valt wel op. Nou, nog een paar dagjes en dan uh, is het hopelijk wat voller in het Sportpaleis, als je echt je kunst moet vertonen. Ja, we zullen zien. Het is uh, altijd afwachten met kwalificaties, maar uh, ik denk dat uh, in de finale in het weekend dan uh, zal het bomvol zijn, dus uh, we moeten maar goed zorgen dat, het, uh, dat we dat gaan halen. Jee, yeah, bijdrage van Edwin Cornelissen. Door naar de ANWB Jolanda van der Velden. Het is toch nog heel druk geworden. Het is behoorlijk druk geworden, Marcel. 50 files. Het aantal files wil nog niet echt afnemen. Een paar dingen die opvallen. Het begint nu ook een beetje vast te lopen. Ja, logisch natuurlijk op de A2 van Den Bos naar Utrecht. Daar staat voorknopend oude rijn 5 kilometer. Het is de omleidingsroute vanwege die A27, Breda richting Utrecht. Daar staat tussen LexMond en knopend Lunette nu 10 kilometer. Tussen Houten en Lunette zijn twee rijstroken dichter. Er blijven er twee open. Er is dus een vrachtwagen gekandeld heeft een. Container met zand verloren. Verkeer kan dus het beste omrijden via de A2 en de A12. En ook een ongeluk op de A50-OS richting Eindhoven, daar dus staat bij eerder 4 kilometer. Niet langer een hele krant kopen, maar alleen een abonnement nemen... op één of meerdere journalisten en opiniemakers. Of als je het hele bedrag betaalt, alle stukken lezen. Nou, het gaat niet op papier, alleen nog maar online. Dat is een beetje de opzet van de correspondent, nieuw journalistiek medium... dat vanmiddag officieel van start gaat. En wij hebben contact met de initiatiefnemer Rob Wijnberg. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ben je klaar voor? Helemaal. Ik zag nog foto's langskomen op Twitter onder meer uh, gisteravond laat... met alleen nog de lichten bij de kantoren van de correspondent aan. Tot hoe lang zijn jullie doorgegaan? Nou, Wij waren daar gisteren tot uh, ongeveer kwart voor drie, als ik het uh, goed heb gezien. Vannacht, neem ik aan. Ja, ja, ja nee. vannacht. Ja. <laughs> wat vergt er nog zoveel werk? Um, nou, uh, we... Wij, wij, wij, wij, dubbel, dubbel, dubbel checken natuurlijk alles wat uh, nu op de site staat en het is uh, ook een, uh, nog even technisch testen, werkt alles zoals we willen, uh, dat soort zaken um, daarom gaan we ook pas vanmiddag um, echt uh, uh, live, uh, normaal verschijnen onze grote artikelen uh, wel al om zes uur s ochtends uh, maar dat is vandaag dus even niet zo, omdat um, er een servermigratie, zoals dat heet, moet plaatsvinden. Uh -huh. Dus dat is nog veel werk. Uh -huh. en, en wat is dan het grote probleem, uh, want u zegt uh, alles moet werken zoals wij dat graag willen. Is het probleem dat het allemaal van verschillende bronnen moet komen? Uh, nou, wat, wat technisch het meest ingewikkelde is, is dat het op alle apparaten moet werken. Dus van uh, pc tot laptop tot tablet tot mobiele telefoon uh -huh. en in alle browsers, dat soort zaken... Um, dus dat is even testen geblazen. Uh, maar voor de rest is er geen probleem, hoor. Even voor um, mensen die het nog niet kennen, het initiatief. Um, wat kunnen de luisteraars verwachten vanmiddag? Want um, ja. je, je kan per journalist kan je klikken, maar je kan ook alles zien, hè? Uh, Ja, ik moet je, uh, de, de intro was niet helemaal juist. Want um, uh, je kunt bij ons geen abonnement op individuele correspondenten... of uh, individuele journalisten nemen. Uh, je hebt gewoon een abonnement... Uh, en daarvoor mag je alle auteurs die wij hebben uh, uh, lezen, volgen, et cetera. Mm -hmm. um, uh, je krijgt dus uh, het totaalpakket. Het uh, verschil is wel dat, um, uh, laten we zeggen, onze journalistieke agenda niet zozeer bepaald wordt door wat er vandaag in het nieuws is. Maar dat die journalisten zelf mogen bepalen wat zij belangrijk vinden, waar ze aan, aan willen besteden en dat we daar uh, een, uh, onze. Selectie uitmaken. Oké, okay, ja, dus wij hadden het net in onze uitzending over die aanslag in Nigeria door Boko Haram op de universiteit, waar tientallen studenten zijn vermoord. Dat zou een verhaal kunnen zijn wat jullie ook meenemen, maar dan anders gebracht. Hoe moet ik het zien? Nou, laat ik het zo zeggen: kijk, als er een correspondent is die zegt dat is zo belangrijk, daar wil ik uh, uh, uh, aandacht aan besteden, dan kan dat. Uh -huh. Maar het is geen dogma. En dat zie je dus vaak bij veel media, uh, uh, traditionele media wel. Als het eenmaal in het nieuws is, dan moet je er iets over schrijven. Dat hoeven wij niet. Um, en wat we dan proberen te doen, is natuurlijk ook iets toe te voegen. Dus uh, uh, kijken, um, uh, hè, het meeste hoor je wel op de radio of uh, lees je op sites of uh, lees je in de krant. En kunnen wij daar dan nog iets aan toevoegen wat je nog niet wist? Hm. Maar goed, het is natuurlijk lekker zeker op de eerste dag om nieuws te maken. Hè? Gaan jullie dat maken? Nou, het is maar net wat je onder nieuws verstaat. Kijk, um, uh, nou, iets wat nieuws... de anderen nog niet weten. Ja, dat, dat inderdaad. Dat is wel een, een goede definitie. Um, uh, wij hopen zeker uh, in die zin elke dag nieuws te hebben. Want ons streven is om nieuwe inzichten die je nog niet wist uh, uh, uh, uh, aan de lezer te verschaffen. Uh, maar we zijn niet per se op zoek naar dit is een fout gegaan, hier is een ongeluk geweest, dit is een schandaaltje... Uh, we kijken meer naar laten we zeggen, de grotere structuren, de grotere ontwikkelingen in de wereld. En of die nou schandalig zijn of niet. Um, uh, daar kan ook heel veel nieuws in zitten. Goed. Rob Wijnberg, hartelijk dank. En sterkte de laatste uren. Dankjewel. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. We Roll Solo van David Gilmour nog meegepikt. Na the brick in the wall van Pink Floyd. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. We hadden in het voetbal afgelopen weekend de eerste wedstrijd waarbij gebruik is gemaakt van de doellijntechnologie Hawkeye. De komende maanden gaat de KNVB ook scheidsrechters inzetten als video-scheidsrechter. Dat meldt het AD. En deze scheidsrechter kan tijdens wedstrijden met behulp van tv-beelden situaties beoordelen. Bij hockeywedstrijden gebeurt dat al. Opvallend is wel dat er geen contact zal zijn... tussen de videoscheidsrechter en de scheidsrechter op het veld. En ook wordt niet bekendgemaakt bij welke duels de KNVB meekijkt. Klinkt raar, maar het kan echt. Beginnende cybercriminelen kunnen online lessen volgen... bij meer ervaren criminelen. Volgens het internationale beveiligingsbedrijf RSA... in Trouw stijgt het aantal criminelen dat meedoet aan deze online lessen. Voor een les in het uitwisselen van je uitwissen van je digitale sporen... betaal je ruim 70 euro. En een gevorderde les in Frankrijk. Houden met creditcards, daar betaal je 37 euro voor. Hmm. Hmm. Wacht even. Is dat de jouwe? Nee, mijn is dat uit. Ja, nou dat is het geluid van die trillende telefoon. Kan heel fijn zijn, uh, maar u denkt dat die afgaat, En dan hoor je hem trillen. Uh, dan gaat die helemaal niet af. Nou, De National Public Radio, NPR, in Amerika noemt het spooktrillingen. En het onderzoek blijkt dat veel mensen met een smartphone dit ervaren. Bijna 90% van de ondervraagden in een onderzoek voelden spooktrillingen. Amerikaanse psycholoog zegt daarover... er is iets in je hersenen dat wordt geactiveerd... terwijl we dat een paar jaar geleden nog helemaal niet kenden. Dat is een beetje raar. Op Twitter is ophef ontstaan over het nieuwe Bridget Jones-boek. In deel 3 laat de schrijver de liefde van Bridget, Mark Darcy, doodgaan. Ah. Ja, nou, daar zijn de fans zoals Marcel Oosten. Nee. Je hebt toch alle delen gezien? niet blij mee. Meer dan eens. Zo zeggen vele lezers dat ze het boek dan niet gaan lezen. Ook twitteren veel fans maar één woord. Why? En nog een andere leuke tweet. Mark Darcy dood laten gaan... is zoiets als Katrien neerknallen in Donald Duck. <laughs> Sommige <laughs> dingen doe je gewoon niet. Met je boeken en broodrommel naar school? Niet voor ieder kind de dagelijkse praktijk.